Middernacht, zondag 2 februari, René van Brakel met het NOS Journaal. In Ahoy in Rotterdam is afgelopen avond met een ovatie prinses Beatrix bedankt voor 33 jaar koningschap. 4000 mensen waren erbij, er waren 33 odes, één voor elk jaar koningschap. Het Nederlands Blazersensemble en leden van het Nederlands Danstheater verzorgden de professionele optredens. De prinses werd onder andere toegesproken door Erika Terpstra, die noemde haar tot hilariteit van de zaal een kanjer. Bijna de voltallige koninklijke familie was bij het dankfeest in Ahoy. Al jaren betalen 120.000 mensen geen of nauwelijks zorgpremie. Ze hebben bij elkaar een schuld van bijna een miljard euro. Blijkt uit cijfers die RTL Nieuws heeft gepresenteerd. Elke maand loopt de schuld op met 20 miljoen. De meeste problemen doen zich voor bij mensen die moeilijk te bereiken zijn, ook voor deurwaarders. Minister Schippers zegt bij RTL dat ze zich niet neerlegt bij het aantal wanbetalers. Op de heropening van de kunsthal in Rotterdam zijn de afgelopen dag zo'n 3600 bezoekers afgekomen. Het museum spreekt van een overweldigend succes. De kunsthal was zeven maanden dicht door een renovatie, een nieuwe ingang, meer duurzaamheid en betere beveiliging. Dat was nodig, bleek in oktober 2012, toen vijf kunstwerken op een simpele manier konden worden gestolen. Muziekfestival Lowlands is voor het eerst in jaren niet op de eerste dag uitverkocht. De kaartverkoop begon s ochtends om 11 uur en afgelopen avond waren er nog zo'n 5000 van de in totaal 55.000 kaarten beschikbaar. De afgelopen jaren was het driedaagse festival in Biddinghuizen steeds binnen anderhalf uur uitverkocht. Een kaartje voor Lowlands kost 195 euro, dat is een tientje meer dan vorig jaar. Het weer, een redelijk heldere nacht met vorst aan de grond. Overdag droog en veel zon. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dat zover het NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoeverlaak en Bardenveld staat 7 kilometer file. De linker rijstrook is daar dicht. Komt door een eerder ongeluk. Dat zover de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN, De overnachting Filimon Wisseling. Ja, een hele goede zaterdagnacht vanuit het Roommate Aitana Hotel in Amsterdam aan het ei. Een prachtige gast. Interessante gast, heeft veel te vertellen. 25 jaar zit hij al uh, in het vak. Hij deed verslag van onder andere de Arabische lente, maar ook een oorlog in Rwanda, een oorlog in Oost-Timor. Uh, ik heb het over nieuwsuurcorrespondent Jan Eikelboom. En als het goed is zit hij hier op kamer 1201. Het is een gigantisch hotel. Even aankloppen. Ja, hij zit in de kamer. Een hele goede nacht. Goedenavond, hoi. Dag Jan. Hoi, hallo. hallo. Welkom. Ja, het is morgen. En als we kijken hier uit het raam, dan het prachtig, zien we wel een prachtig hè? uitzicht. Hè? Ja, een ontzettend mooi uitzicht, inderdaad. Ja. Over het ei, Amsterdam. Een stad in vrede, mensen gaan uit, mensen maken plezier. Ja. Ja. Maar op dit moment is de actualiteit ergens anders. Ja. Hoe voelt dat voor jou? Nou, ik vind het wel lekker om even in Amsterdam in vrede... Uh naar buiten te kijken vanaf een hotelkamer... in plaats van uh, in een brandhaard. Dat heb je... Het is belangrijk om verslag te doen van, van die gebeurtenissen. Het is ook belangrijk om af en toe in Nederland te zijn... om alle gebeurtenissen weer even te verwerken... en je op te laden voor een, voor een volgende keer. Is dat besefte dan ook bij jou dat hier, dat hier vrede is? Heel erg eigenlijk. Als ik uh, Schiphol uitkom en ik uh, stap in de taxi... en ik word uh, naar huis gebracht... dan het uh, rechte wegen, het vredige landschap... Uh, niks aan de hand. De radio gaat aan, het nieuws gaat over koetjes en kalfjes. En dan denk ik, ja, wat wonen we toch eigenlijk in een fantastisch land? Dat heb, heb ik nog steeds, heb ik nog steeds, heb ik nog steeds iedere keer. En dan denk, ik, ja, mensen, uh, dat mogen we ons met elkaar ook wel eens wat meer uh, realiseren. Want we zijn natuurlijk in Nederland ook wel een beetje een klagerig uh, volkje. En dat geeft op zich ook niet. Maar nee. soms moet je toch ook even om je heen kunnen kijken en denken van... mensen, we hebben het hier echt supergoed in Nederland. Maar we kunnen niet allemaal naar een oorlog toe. Om dat uh, te zien en dat, uh, dat verschil te merken. Ja. Nee, dat zou ik ook niet iedereen aanraden ja. om het te doen. Maar je mag het je wel af en toe eens even realiseren. En ik denk ja. dat iedereen die wel eens wat verder uh, is, is gereisd... dan, uh, laat ik zeggen, Zuid-Frankrijk... ook wel ziet hoe goed we het in Nederland hebben. Ik kan me ook voorstellen dat als je uh, journalist bent... Wat, je, wat jij bent, dat je daar dan ook bij wil zijn als er ergens dingen gebeuren? Als er, als er ergens iets gebeurt, dan ben ik eigenlijk niet, uh, niet te houden. Nee. En dan wil ik er ook meteen uh, naartoe. Uh, en dan ben ik ook al heel snel thuis niet meer te genieten. Nee. Uh, dat kan ook op vakantie zijn bijvoorbeeld. Ik heb als uh, een vakantie afgebroken. Omdat de revolutie uh, uitbrak in uh, Libië was dat. Toen was ik met mijn uh, vrouw en mijn jongste zoon op vakantie in Zuid-Spanje... Uh, een aantal dagen en dan hadden we heel lang naar uitgekeken. Eindelijk is een keer gezellig met elkaar. En toen raakte die revolutie uit. Toen belde mijn hoofdredacteur. Die zei, ja, ik vind het heel vervelend. Ik weet dat je op vakantie bent, maar die revolutie. Ja, en ik, ik, voelde, ik voelde het al een beetje aankomen. Want ik had het nieuws natuurlijk ook al gevolgd. En ik was al niet echt heel erg te genieten, volgens mij, die laatste vakantiedagen. Dus toen zei mijn vrouw ook van, nou, ga maar. <laughs> want op een gegeven moment ga je naar je gezin. En dan ja. zeg je, ja, uh, ja. Het gezin, er is een revolutie. Ja. Zeg, ze, ja, maar wij zitten in Zuid-Spanje. Ja. We gingen vandaag naar het strand. Ja, we zouden naar Granada gaan. Ja. Um, naar dat prachtige Moorse paleis. Heb ik wel nog even gezegd tegen de hoofdredacteur... van nou, ik wil nog wel even naar Granada. Dat zou het hoogtepunt van de reis worden. Um, en dan vertrek ik die, de volgende ochtend. En dan ga ik naar Libië en... Uh, ja, toen, toen en dat toen, gezin, dat vindt dat goed? Uh, ik heb een fantastisch gezin. En ja. uh, die vinden dat, uh, vonden dat niet heel erg leuk, uh, had ik de indruk. Maar vinden het uiteindelijk wel goed. Ja, want ze begrijpen dat het... Ze begrijpen dat het belangrijk is. Uh, ze begrijpen ook dat... Nou uh, ja, zoals mijn vrouw uh, Kobi dan zegt van... Uh, ik hou je toch niet tegen. Nee. En, en zo is het ook wel een beetje. Ik bedoel, dan is het toch een soort innerlijke drang. Dan moet ik daarheen om dat verhaal te vertellen. Uh, en dan is het heel moeilijk om... Uh, ik, dan ben ik ook niet, niet meer te genieten hoor, nee. thuis. Dus dan kan ik ook maar beter weggaan. Laten we even stilstaan bij de actualiteit. Uh, er is Homs, dat is een stad in Syrië... waar mensen, nou, tienduizenden, honderdduizenden mensen... Uh, geen eten hebben. Nou, dat, het is een stad van honderdduizenden mensen. En er uh, zijn een aantal wijken, met name de oude stad op dit moment... die wordt belegerd. Daar zitten uh, al een paar duizend mensen vast die uh, hebben honger en die zitten ontzettend in de knel. Maar het verrassende is altijd in zo'n situatie... dat daaromheen functioneert de stad gewoon over het algemeen. Ik ben in Homs geweest in mei vorig jaar, meen ik. En toen we daar binnen reden, dacht ik... er is hier helemaal niets aan de hand. Er waren gewoon winkels open, mensen waren op straat. Er was een hotel open, daar zaten de VN-waarnemers. En, en zo is het eigenlijk altijd in een oorlog. Het gewone leven gaat op een of andere manier... Altijd door. Dus ook in Homs, ook op dit moment. We zien, we horen die vreselijke verhalen... over wat er in die binnenstad uh, gebeurt, die oude stad... waar mensen ongelooflijk in de knel zitten... waar mensen omkomen van de honger. Maar 500 meter verder zijn de winkels open. Het is een totaal absurde situatie. Ja, en dat vind jij ook mooi om te laten zien dan, toch? Nou, ik vind het uh, soms... Uh, soms is het relevant om het, uh, om het te laten zien. Omdat je, uh, kijk, in algemene zin focussen we ons natuurlijk, als we verslag doen van een oorlog... op de oorlogshandelingen en op het leed en op alle ellende. Want, is mijn theorie, uh, de oorlog wordt beslist op het strijdtoneel... en niet in de winkelstraten en niet op de terrassen... en niet in de restaurants die mm. tegelijkertijd open zijn. Maar soms is het wel goed om dat ook te laten zien... omdat je daarmee ja, zo'n zo oorlog en zo'n conflict in een perspectief kan plaatsen. Bijvoorbeeld, we waren in Damascus uh, vrij aan het begin van de oorlog... En toen was er heel erg het beeld dat Assad op het punt van vallen stond... en dat iedereen, het hele Syrische volk, tegen Assad was... en het hele land zou in brand staan. En we kwamen in Damaskus aan en daar was eigenlijk niks aan de hand. En daar functioneerde alles perfect. En van oorlog niks te merken. En vooral ook heel veel mensen die gaan bleekgaande weg. Ik kon dat eerst zelf ook moeilijk geloven. Maar die echt oprecht dat regime steunde. En dan is het wel belangrijk op zo'n moment om ook die kant te laten zien. Omdat dat, dat wel degelijk invloed heeft ja. op, op het strijdverloop. meteen gaan we <kijkt> naar, jou, naar jouw boek. Daarom zit je hier ja. eigenlijk, Achter het Front. Ik heb het net uit. Een ontzettend interessant, prettig te lezen boek over de, de, de oorlog. en ook oh, eigenlijk ook een kijkje in de keuken van een oorlogscorrespondent. Ja. Wat je allemaal tegenkomt. En ook vooral wat je niet tegenkomt. Wat je niet kan filmen. Uh, laten we eerst even nog naar uh, Jilmar gaan. Uh, Jilmas, dat is uh, een Nederlandse jihadstrijder. Ja. Dat was afgelopen weekend, als ik het goed heb, in Nieuwsuur Klopt. een reportage Zondag. over. Daar heb jij ook heel lang aan gewerkt. Hè? Ja, nou, en, en eigenlijk vooral mijn collega Roes becker uh, Fabelachtige Fabelachtige bureauredacteur bij Nieuwsuur. Die als motto heeft dat, die de onmogelijke dingen voor elkaar uh, wil uh, krijgen. En dat lukt hem meestal ook. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat wij als eerste journalisten een visum kregen voor uh, Syrië. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik een interview kreeg met president Ahmadinejad. En nu heeft hij die Yilmaz weer uh, geregeld. Hij is hem acht maanden geleden op het spoor gekomen. Dat is wel ongelooflijk, hè? Een interview gehad met Ahmadinejad. Ja, met Ahmadinejad. Ja. Ja, en dat Vooral ook omdat ik uh, twee jaar daarvoor nog het land was uitgegooid door, uh, door het regime. Ja. Toen er allemaal gedoe was met, uh, met de verkiezingen. Toen ben ik uit Iran vertrokken met het idee van... Ik kom hier nooit meer terug. En dat vond ik wel heel triest. Want Iran is een fantastisch land. Het zijn fantastische mensen. En het is ook vooral een fantastisch verhaal. En dat, nou ja, de volgende keer erop dat ik uh, daar kwam... was het inderdaad om president Ahmadinejad uh, te interviewen. Het was echt heel, heel erg fascinerend ja. om dat mee te maken. Maar die jongen, ja, ja, Yilmaz. Yilmaz die, uh, mijn collega die heeft hem dus gevonden uh, op internet. Is contact met hem uh, heeft contact met hem gelegd. Aanvankelijk ontkende hij dat hij Nederlander was. Hij communiceerde alleen in het Engels. Maar toen zei Roesbeer op een goed moment: van ja, maar ik zie dat je met allerlei andere mensen wel in het Nederlands aan het chatten bent. Oké, okay, nou, toen kon hij op een goed moment ook niet meer ontkennen dat hij uh, Nederlander nee. is. En nou ja, door voortdurend echt iedere dag contact te houden, is er een vertrouwensband ontstaan. Waarna nou het Hilmas op een goed moment zei: van nou, kom dan maar langs en dan uh, kunnen jullie mij interviewen. Maar op het moment dat dat aan de hand was, was Syrië, dat was een aantal maanden verder... was Syrië voor ons te onveilig geworden om naartoe te gaan. Met name dat noordelijke deel van Syrië ja. waar die rebellen zitten. Want daar worden heel veel journalisten gekidnapt. Dus toen moest er weer een list worden gevonden om... Die Yilmaz dan ook werkelijk te interviewen. En uiteindelijk hebben we een, uh, ja, een, een cameraman gevonden. die daar wel in Syrië. Ik kan er niet al te veel over vertellen. maar die daar wel in Syrië vrij kan rondlopen. En we hebben hem de vragen. Uh, daar kan je niet meegeven. al te veel over vertellen. Ja, omdat uh, we, we zijn identiteit. ook op, op zijn verzoek liever, uh, liever stilhouden. Ik bedoel, ja. het is een jongen die uiteindelijk ook risico loopt. En, uh, maar goed, hij kan daar redelijk vrij. Uh, en jij zou bang zijn dat de, de, de, de autoriteiten nou ja, daar dat je filmpje maar, dan weer nou zouden ja, zien? Je weet, je weet maar nooit wat er... Nou, niet, niet nee. zozeer de autoriteiten, maar er zijn op dit moment... zoveel strijdgroepen met elkaar slags geraakt in dat Noord-Syrië... Ja. dat uh, ja, wie vandaag je vriend is, is morgen je vijand. En, uh, nou ja, zelf wilde die het ook in ieder geval niet. Maar nee. we hebben dus iemand gevonden, daar, met een camera. Uh, het is een Amerikaan, dat kan ik wel verklappen... En uh, die, uh, die heeft dat uiteindelijk voor ons opgenomen. En een fascinerend met dat. dat is heel fascinerend, ja. vind ik, die oma's. Een, een jongen die... Nou, het is, je denkt dat zijn een beetje maloot die er naartoe ja. gaan om daar te vechten. Maar het is een, een jongen die behoorlijk goed kan beargumenteren. En een jongen die ook humor heeft. Ja, want hij mist een, een broodje kapsalon ja. vooral. En ook een jongen die uh, in het Nederlands leger heeft gezeten. Ja. En daar die jongens uh, opleidt ja. eigenlijk om, om te gaan vechten. Ja, ja het is, ja. Het is en een en dat hoge opzichten dus een fascinerend Jarenlang. Hoeveel, hoeveel jaar werk was het, zei je? Uh, nee, nee, maanden, maanden. Dus acht Naam. maanden, acht maanden aan gewerkt. Acht maanden, ja. Acht maanden, maar wel iedere dag. Ja. En uh, tijdens vakanties en noem maar op... is uh, Roes en nog steeds iedere dag <laughs> contact met, uh, met Hilmas. Jouw werk is om naar gebieden te gaan... waar het niet altijd even veilig is... Bijna altijd oorlogsgebieden, of in ieder geval, er is veel reuring. Wat neem jij nou mee? Ik heb, ik heb gevraagd of jij je tas mee ja. wilde nemen. Daar ben ik nou heel benieuwd naar. Zal ik hem pakken? Dan, ja, uh, gaarne. Ja, het is een rugzakje. Dit rugzakje heb ik in. Dat was tijdens die vakantie in Spanje die we af hadden gebroken. Het Toen is had een zwart rugzakje. Het is een zwart rugzakje. Het is een vrij van Samsonite. Zo'n is Zo'n wandelrugzakje. Het is niet echt heel erg groot. En eigenlijk, daar zitten. Met name in het voorvakje heb ik wel dingen die ik eigenlijk altijd bij me heb. Um, ik, moet het even, ik zal hem even neerzetten. Hoor. Het ja. is een beetje een zootje. Het is mijn telefoonlader, maar goed. Ben uh, je gratis? Nou, ik, mag je mijn, niet zijn. Lijkt nou, me, het nou wel mijn, mijn hotelkamer is altijd wel een, een gigantische bende. Uh, eens even kijken. Nou, wat zit er, Een telefoonoplader zie in Ja, er zit een telefoonlader in. Er zit een uh, kompas in. Uh, dat heb ik altijd bij me. En nog nooit gebruikt. Je weet wel hoe die werkt. Ik weet wel hoe die werkt. Ik heb een training gehad in uh, Wales. Een, uh, dat, dat, dat hoort dit bij, dat is een kompas. En heb ik dat is een, een oorlogscorrespondententraining? Ja, het, is, het heet een Hostile Environment Safety Training. Dus het is inderdaad een training. Uh, het, het was ook specifiek voor journalisten om te werken in gevaarlijke gebieden. En in mijn tas zit ook dit boekje, het Aide Memoir. Daarin uh, een soort van handige samenvatting met allemaal, van allemaal dingen die we daar op die training hebben, hebben geleerd. Dat was Wat leer je bijvoorbeeld cursus. op zo'n training? Nou, je leert bijvoorbeeld dat je niet voor de loop van een tank moet gaan staan... als er geschoten wordt. Nou, dat wist je uh, nog dat, niet. Dat, dat is ik nog handig niet. om te weten. Uh, de, uh, dat je bijvoorbeeld niet uh, achter een, uh, een RPG, zo'n raketwerper, moet staan... als die afgeschoten wordt, want er komt een vlam aan de achterkant uit. Oh, ja, uh, dat had ik ook niet geweten. Uh, nee, maar over het algemeen probeer ik die, die, sowieso niet in de buurt van die dingen... Te komen. Je heb daar het nu door een soort blok ja, waar al die dingen in staan. Waar al die dingen in staan en bijvoorbeeld het hoofdstukje mines lees ik nu: er waren twee main types: anti-vehicle en anti-personnel mines. En dan krijg je dus uitgelegd hoe je die verschillende type uh, mijnen kunt herkennen en hoe je daarmee om moet gaan. Uh, er zitten heel veel medische uh, toestanden in. Nou, dit is het hoofdstukje over het kompas. We hebben dat ook geleerd toen in de bergen in, uh, of in de heuvels van Wales. Moesten we met uh, kompas en zelfgemaakte kaarten moesten we navigeren wat buitengewoon uh, lollig was. Ja, en allerlei medische dingen, zoals ja. hoe je een slagaderlijke bloeding... Dus dat boekje moet, gaat uh, altijd mee. Het boekje, het het boekje, gaat mee? het boekje gaat altijd mee? Telefoon opladen. Telefoon, opladen. telefoon opladen? gaat mee. Wat er uh, ook altijd meegaat is... Uh, nou ja, wat ik altijd bij me heb, zijn uh, sultana's. Of anderszins, ja. repen. <laughs> voor de, voor, niet, niet eens zozeer voor de snelle trek. Maar soms is het de enige maaltijd die je hebt. En okay. dan heb je gewoon geen eten. Dat hadden we bijvoorbeeld daar zit dan heel in, veel energie. in Libië en daar zit veel energie in. En op deze kleine reepjes, uh, ontbijtkoek met appelstroop... Uh, hebben we bijvoorbeeld dagenlang in Libië geleefd. Um, tie wraps heb ik altijd uh, bij me. Kun je voor van alles nog wat gebruiken. Bijvoorbeeld als je... Uh, je schoenveters kapot zijn, maar... we hebben ook wel eens een camera gerepareerd met tie wraps... omdat die uh, door een uh, boze menigte kapot was getrokken. Een... Uh, Wereldstekker. Oh ja. Uiteraard altijd Onmisbaar, bij me. Onmisbaar. Ja. ja, wat zit er nog meer? in? Er zit nog een tweede telefoontoestel in. Uh, nou, die, is, die is open. Die ziet er niet echt goed. Die zijn. ziet er niet Uit, echt goed. Nee. In. Daar, zat een Turkse sim. Dat, zit, daar zit zelfs nog een Turkse simkaart in. Ja. Maar die is verlopen. En ik kreeg hem op een of andere manier niet uh, opnieuw opgewaardeerd. Dus daar moet ik nog eens even naar kijken. En ik heb een zaklampje altijd bij me. Ja. Uh, Zo'n ding wat je op je hoofd kan. Dat zijn uh, eigenlijk alle doen. dingen die, die je Dat altijd zijn, mee hebt. Ja. Een kogelvrij vest en neem ik aan. Een kogelvrij vest. Uh, nee. Meestal, niet altijd. Maar het zijn niet eens hele speciale, het zijn bijzondere geen hele, dingen. Nee, nee, het zijn geen nee. hele bijzondere dingen nee, die we meenemen. Ja, kogelvrij vest, helm. We hebben verschillende types kogelvrij vest. Wat we altijd meenemen is een aparte EHBO-kit. Met uh, ja, dingen als bloedstelpend poeder. Ja. Als je een grote schotwond hebt, dan moet je dat poeder erin gooien. En dan gaat het bloed stollen. Ehm... Uh, er zit een, een, een ket, tourniquet in. Dat is een soort band. En daar kun je dan weer slagadelijke bloedingen mee afstelpen. Er zit spalkmateriaal in. Nee, allemaal dat soort dingen. Dat, dat nemen we altijd wel mee. Maar het meeste uh, is dus... Plus, plus, plus, plus ook nog wel communicatieapparatuur. Satellietverbindingen. Satelliettelefoons. Uh, nou, dus uiteindelijk lopen we vaak wel heel erg te zeulen. Met ja. soms wel uh, 100 kilo overgewicht. Uh, of nee, dat heet geen overgewicht. Overvracht. Ja. ja. Maar, maar want hoe ga je eigenlijk naar een oorlog? Je, je, stel je voor, er is ja, Syrië. Je wil er nu naartoe. Mm -hmm. Ja, Syrië zitten volgens mij bijna geen journalisten meer. Ja, nou, wel, wel in Damascus. Uh, maar, maar hoe ga je daar naartoe? Uh, hoe uh, regel je dat? Uh, dan, uh, kijk, in principe is het, was het, nu niet meer. Uh, maar was het vrij eenvoudig om naar Syrië te gaan? Want je stapte gewoon op het vliegtuig en je vloog naar Zuid-Turkije, naar Antakya of naar Gaziantep en Maar dat dan, is niet uh, wat zak je, je zo in de buurt je de en dan, en dan, een plan, toch? maar dat pleeg je natuurlijk niet de dag uh, ervoor. Sommige mensen wel, hoor. Die gaan uh, zo van de een op de andere dag daarheen. Wij zijn uh, met name de eerste keer toen we daarheen zijn gegaan, zijn we toch wel een uh, paar maanden bezig geweest om uh, met name contacten te leggen in, in Syrië. Want je kan zo'n grens wel overstappen, maar je moet een contactpersoon hebben, je moet een fixer hebben, iemand die daar de weg kent, die de strijdgroepen kent. Je moet ook een inschatting kunnen maken van, van de risico's. Dus van tevoren hebben we contact met hulporganisaties die in het gebied zijn... die vaak hun eigen veiligheidsrapporten hebben, hun eigen veiligheidsmedewerkers. We hebben heel veel contact met collega's die daar, uh, die daar zijn. We hebben contact met strijdgroepen uh, in, in het gebied. We kondigen onze komst ook aan, dat ze weten dat we komen. We hebben contactnummers van mensen die ons kunnen beschermen. Uh, allemaal dat soort dingen, die zoek je uit. Dus dat voordat, klinkt Voordat, voordat maandenvoorbereiding? Voordat, soms, soms is het maanden. Kijk, als je een tweede en derde keer gaat... Dan heb je dat netwerk en dan, dan kan het makkelijker. Maar met name de eerste keer ook omdat je de situatie niet kent. Je kent het land niet, je kent de mensen niet. Ja, en het is natuurlijk heel erg belangrijk om goede mensen te vinden. Met name goede fixer te vinden die je kan vertrouwen. Want ja. die fixer, dat is zeg maar je lokale contact, die je lokale gids. Die spreekt de taal, die, die, spreekt spreekt de taal, weg, die kent de mensen. Die weet waar het gebruik uh, is en waar en die, die moet het ook voor een groot deel inschatten. Want... Hij, de fixer, die, die, die kent de lokale situatie en die kan inschatten of het te gevaarlijk wordt of niet. Ja. En die moet op een groep. En die dealt ook met, uh, met de strijdgroepen, bij de checkpoints bijvoorbeeld. Dus je moet een fixer hebben die goede contacten heeft met de strijdgroepen. Die ook een goede toon weet aan te slaan. Niet ja. die meteen ruzie gaat maken of wat dan ook. Dus er zijn nogal wat criteria voor. J Jij bereid je dan zo voor, maar er zijn ook mensen zoals een Japanse vrachtwagenchauffeur ja. die er gewoon naartoe gaat. Ja, gaan... Terwijl dat verhaal is. Uh, nou ja, er komen hele rare mensen in, uh, in oorlogsgebied. Uh, inderdaad, bijvoorbeeld een Japanse vrachtwagenchauffeur. die was op vakantie gegaan naar Aleppo om aan de alledaagse sleur van het leven te ontkomen, wat denk ik wel lukte. En die zei, die sprak geen Engels, die sprak geen Arabisch... maar die heeft een interview gegeven aan een persbureau, geloof ik... en dat heeft hij gedaan door middel van Google Translate. Toen zei die maar die man die vond dat leven en, en die, ging naar, toe. die ging naar Aleppo toe. Maar ja. die zei ook, dat was heel raar, die zei... maar mij gaat niks overkomen, want ik ben geen journalist... <laughs> Op een of andere, ik ben geen strijder en ik ben geen journalist. Ik ben hier als toerist. En niemand hier heeft iets tegen toeristen. Dus die ging gewoon iedere dag met zijn fotocameraatje ja. naar het front. En dan ging die foto's maken. En hij heeft het bij mijn weten ook gewoon wel overleefd. Maar ja Jan, het dat zijn het het zonder al, dingen mensen die naar zo'n plekken het gaan. Het zijn rare mensen. die, uh, ja, ik, ik bevind mij in een raar gezelschap van, uh, van mensen soms. Klopt. Ik heb een plaat voor je uitgezocht. Ja. Laten we het even naar luisteren. Moet je even deze koptelefoon ja. opzetten. Leonard Cohen met The Future. Was oh, het Leonard Cohen? Ik ja, zou, zou ja. Het ja. Daar zijn uh, hele studies over geschreven, over zijn teksten. Maar voor mij is dit de tekst waarin hij eigenlijk in de duivel kruipt. Eigenlijk het slechte van de mens laat, uh, oh. laat zien. Daar gaat een oorlog natuurlijk ook uh, over Jan Eikelboom. Het gaat niet alleen maar over politiek en conflict tussen staten of groepen. Maar het is ook het nou, slechte van de mens. Het, het wat... gaat natuurlijk vooral over mensen, uh, een oorlog. In alle, in alle opzichten. Politiek is natuurlijk ook mensen. Ja. De, de, de mensen die die beslissingen nemen. En uiteindelijk de mensen die het sl slachtoffer zijn van die, van die beslissingen. Wat ik uiteindelijk het belangrijkste vind om, om, om te vertellen en om te laten zien. Maar inderdaad, een oorlog brengt niet het beste in de mensheid boven. Nou, ik las je boek, Achter het Front. Uh, dat gaat vaak over slachtoffers. Uh, maar verdiep je ook wel eens in, in, in, in de daders, in, in het slechte eigenlijk? Dan... Ja, uh... Nou ja, wat ik probeer uit te, te vinden en probeer te vertellen in mijn uh, reportages eigenlijk... is ik, ik probeer altijd te laten zien... ik probeer inzicht te geven in waarom mensen doen zoals ze doen. Ja. Dus ook waarom de daders doen zoals ze doen. En ik ben ook niet voor de ene partij of voor de andere partij. of zo. Ik ben, uh, uh -huh. ben Nu bij Syrië bijvoorbeeld dat ik zeg van... Ah, die van uh, Assad die zijn zo slecht en uh, die oppositie die zijn zo goed... en die arme burgers en dit en dat... Ik vind het interessanter om te laten zien waarom er mensen zijn die in het regime van Assad geloven. Of waarom er mensen zijn die die islamisten steunen, die daar een islamitische staat willen, willen oprichten. Maar dit, is allemaal heel erg, uh, dit gaat uiteindelijk over politiek? Uh, nee, maar het gaat ook om mensen. Wat, wat motiveert mensen om een misdadig regime te steunen? Maar in zo'n oorlog wat... zie je ook dat, dat blijkbaar heel veel mensen iets in zich hebben dat ze... Bijvoorbeeld iemand om kunnen leggen, ja. meerdere mensen om kunnen leggen. Ja, dat is natuurlijk wel. Verbaas je dat soms? Uh, Want het leert jou ook iets over de, hoe, hoe die nou, mens wat is. Ja, maar de oorlog heeft mij eigenlijk twee dingen geleerd. Aan de ene kant, hoe dat, dat iedere mens uiteindelijk een beest is. Want als je, wat, je, wat er in Syrië gebeurt, is natuurlijk in Europa gebeurd uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook in Bosnië. Uh, nog veel korter geleden. Uh, als het erop aankomt, zijn mensen gewoon gek te maken en dan gaan ze elkaar. Om het leven. Uh, dat brengen. betekent dat jij gewoon, ook een beetje bent. Gewoon, gewoon de buren. Ja, nou ja, uiteindelijk zie je dat iedereen beïnvloedbaar is. Heb je dat wel als eens gemerkt? Je, als in... je maar, als je, maar tegelijkertijd zie ik dus ook dat de mensheid ook wel weer heel erg goed is. En kom je in al die situaties overal ook weer hele indrukwekkende, goede, mooie mensen tegen. Hele gewone mensen vaak, maar die gewoon de menselijkheid. Behouden en bewaren. Heb je wel eens gemerkt en... tijdens jouw werk dat je dat je dat slecht in je opvoelde komen? Dat je in één keer dacht. Oh ja, als, als ik in die situatie zou zijn, zou ik ook dader kunnen zijn? Uh, nee, nee, niet. niet, niet, niet nee. Dat, dat, ben je daar ook in, niet de type voor? In, in, in, in die, nou, dat, dat sowieso niet. Ik ben niet zo, uh, zo dapper in de zin van dat ik met een geweer ga lopen zwaaien en uh, of de buurman uh, de kop ga afsnijden met een botmes. Maar. Um, Nee, ik, ik ben natuurlijk toch meer een, een uiteindelijk een buitenstaander en iemand een beschouwer, iemand die, die niet in dat conflict. Maar ik zie het wel gebeuren. Je ziet, je ziet wat er gebeurt met mensen. Ja, maar en je, je mensen stelt je dan ook wel eens voor, van, maar... stel je voor dat ik in die situatie zat. Zou... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat heb ik niet. Nee. Nee. nee, ik betrek het niet op mezelf. Wat zeg je? Ik betrek het niet op mezelf. Nee. <laughs> maar jij zei, ik ben niet zo dapper. Ben jij niet zo dapper? Nee, nou. Nee, ik vind mezelf niet, niet echt heel erg, een, uh, heel erg een held of zo. Uh, en ook niet heel erg dapper. Het is toch vrij vaak dat ik uh, denk van we moeten maar niet doorgaan. Het voelt, het voelt niet goed, laten we maar... Waar andere correspondenten dat, uh, misschien wel meteen naar het front gaan? Misschien, nou ja, uh, ik ben sowieso niet iemand die echt heel erg aan die frontlinie zit. Dus op plekken waar, gescho waar echt geschoten wordt. We worden wel eens beschoten, maar dat is altijd eigenlijk... Uh, per ongeluk. En ik, ik zoek dat niet echt op. Ik ben niet op zoek naar de echte front-frontlinie waar. Waarom uh, niet? Omdat ik dat A. te gevaarlijk vind. Uh, en B. ik vind het het niet waard. Want dat is een partij. Dan zie je twee groepen die een beetje tegen elkaar aan het schieten zijn en, en gedoe. Het verhaal zit veel meer achter het front, vind ik. Uh, het verhaal van de gewone mensen die klem zitten tussen die strijdende partijen. Hoe leef je als burger in een stad waar, zoals nu bijvoorbeeld in Aleppo, voortdurend uh, vaten met TNT vanuit helikopters naar, uh, op, op, worden, op worden gegooid. En iedere dag tientallen mensen om het leven komen. Hoe hou je, je in leven als er nauwelijks voedsel meer te krijgen is? Uh, wat, wat betekent het als je je kind uh, om het leven komt bij een, uh, een skutaanval? Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat vind ik interessantere verhalen en die vind je meer... Net, net, iets verder achter. Is die keuze of, altijd omdat je het interessanter vindt, of ook omdat je bang bent? Uh, beide. Ik nou, bang, ja. Omdat, beide. omdat ik Ik de... zeg niet dat ik het slecht is bang te zijn, hè? Nee, nee, nee. Ik geef het ook eerlijk toe. Dus, maar omdat ik het denk ik belangrijke verhalen vind uh, die je om, om die, die achter het front uh, kan vertellen. <workiten> Kijk, soms heb je het wel nodig. Soms gaan we ook wel net even aan, aan de rand van het front zitten, zeg maar, waar geschoten wordt, omdat je soms de shots en de beelden toch wel even nodig hebt. Maar ik, ik begeef me liever net, net, net een stukje hmm. daarachter. Want, uh, want heb je ook wel eens gehad dat je te ver bij het front was? Dat je dacht, dit is, dit is eigenlijk niet nou, het komt verantwoordelijk soms, meer? het komt soms op je af. En we, we waren in, in Libië aan het filmen, in uh, Tripoli, rondom uh, de val van Gaddafi. En we dachten dat het redelijk veilig was toen we daar aankwamen. Maar die stad was totaal nog niet onder controle van de opstandelingen. En we reden toen naar het hoofdkwartier van, uh, van Gaddafi. Dat zou bevrijd zijn, maar was allemaal heel onduidelijk. En we stopten even bij een kruispunt. En we konden daar niet verder, want er waren, zouden schutters zijn. En terwijl we daar net waren uitgestapt, werden wij onder vuur genomen door sluipschutters. Ja, dat moment, dat zoek je niet op. Uh, dan zoekt het jou, uh, dan komt het op je af, zeg maar. Diezelfde avond sliepen we in een schoolgebouw wat uh, door, door de rebellen in bezit was genomen. Uh, in, een, in een klaslokaal sliepen we. En dat werd aangevallen door troepen van, van Gaddafi. Uh, een buitengewoon angstige ervaring was dat. En dan, dan zit je ongewild ja, toch midden in de strijd op zulke momenten. En jij vindt niet, ik, ik werk bij Nieuwsuur, ik moet naar dat front... want ik werk bij het belangrijkste nieuwsprogramma. Nee, maar, nee, maar kijk wat ik zeg, de verhalen zitten niet, niet zozeer nee. op het front... Het, het, het schieten zelf, dat zijn een paar shots. En dat ziet er allemaal erg spannend uit. Ja. Maar je kan ook mensen niet, niet, niet, niet gaan interviewen als ze daar aan het rondrennen zijn... met hun kalasnikovs of hun raketwerpers. De verhalen moet je toch echt daar achter maken. Bijvoorbeeld in de ziekenhuizen of in de scholen met de kinderen. Wat het voor hun betekent. Dat vind ik veel interessantere verhalen. Is het verslavend? Het is uh, absoluut verslavend, ja. Ja, merk je dat? Uh, ja. Dat merk ik. En het is ook een, net als iedere andere verslaving, heeft een Amerikaanse collega wel eens gezegd, is het ook, kan het ook uh, dodelijk zijn. Ja, Chris Hedge van uh, de New York Times. Precies. Had. Hoe meer je er, uh, ja, het is, het is, het is met, net als met een druk. Je hebt er steeds meer van nodig. En uiteindelijk ga je over de grens en dan, en dan is het voorbij. Um, het, is, het, het, het, is, het is absoluut verslavend, want je krijgt er uh, toch ook een, ja, dit is ook gewoon een kiek. Ja. Yeah onder die extreme omstandigheden, die enorme spanning, om daar je verhaal te maken. Want het, is, het klinkt heel erg, maar als je jouw boek leest, dan denk je... dat wil ik ook, dat vak. Ja, dat is ook een prachtig vak. Ja, dat kan ik ja. me ook voorstellen. Ja. Maar eigenlijk is het ook een soort van luxe probleem dat je zegt... ja, het leven is hier maar saai, ik wil de oorlog. Nou, dat is ook iets raars natuurlijk. Ja, maar het is, het is ook niet zo van het leven is hier maar saai... En ik, en, ik, en ik wil de oorlog. Het is, het, is, het is eerder omgekeerd. Als ik in de oorlog ben geweest, dan moet ik ook wel weer dat saaie leven in. Om mijn ja. leven in balans te houden. Want ik, anders dra, draaf je echt door. Ik moet, je moet wel na zeg maar een week of twee weken in een land als Syrië. echt wel minimaal twee weken nodig in, in die zeg maar, saaie omgeving. Om, want om want ook dat weer, moment ook, heb ook je ook wel gehad. Ook weer, ook weer, ook weer tot mezelf te komen. Daar, daar heb je als tegenaan uh, gezeten. Dat je, dat je dacht, ik draaf door. Bijna nooit, maar het is, het is wel eens gebeurd. dat ik. Waar was dat? Uh, nou, dat was na een jaar, uh, of na, na, na, na anderhalf jaar, twee jaar, weet ik niet. Uh, uh, al die Arabische revolutie landen en de ene schietpartij naar de andere... en het ene mortuarium naar na het andere. En uh, demonstraties en traangas en toestanden allemaal en doden. Uh, toen had ik ergens, was het december, en toen had ik er helemaal schoon genoeg van. En toen heb ik een aantal nachten, uh, iedere nacht... Werd ik wakker in mijn hoofd, of in mijn dromen, op het Tagierplein? Daar gebeurden niet echt hele vreselijke dingen, maar het was altijd met het Tagierplein ja. en gedoe en traangas. En toen dacht ik, ja, nu moet ik toch even een paar weken niet doen. Ga je op zo'n moment ook naar een niet, psycholoog? Of is, is nee, er een psycholoog heb, die klaar staat? Nee, ja, die staat wel klaar. Ik heb één keer, dat moest van de baas, um, dat was na, na die schietpartij in Libië, een gesprek gehad met een psycholoog. Dat was best, uh, best oké, okay. maar. Uh, ik had nou ook niet het idee dat ik nou echt heel erg trauma's nee. had of heb. Om, nee, je om, om te verwerken. En ja. Het was een prima gesprek. En hij zei: van Nou ja, als je er maar een beetje op let dat je voldoende tijd neemt om te rusten. Ja. De afloop dan komt het wel goed. Want soms ben je wel je heel, je heel bang. Zo. Dat staat ook in het boek. Ja. Maar je hebt ook iets berustends. Want ik, ik las ergens de zin: Ik geloof dat je gaat als de ja. tijd gekomen is. Ja, dat is een beetje mijn. Ik weet niet of dat klopt. Dat dus het voelt als een soort losbepaling. Ja, dat denk ik ook. Ja. Tenminste, daar, daar hou ik me dan ook wel een beetje aan vast. Ik denk, nou, dan heb je het ook niet helemaal in eigen hand. Of eigenlijk helemaal niet. En dan hoef je er ook niet zo heel erg druk over te maken. Kijk, doodgaan we toch allemaal een keer. Uh, en als dat moment nou van tevoren bepaald is... dan, nou ja, dan is het gewoon je moment als je doodgaat. En dan, ja. dan, dus, ja. Je zult die, uh, die vraag vaak krijgen. Uh, wat vind je vrouw ervan? Ja. Maar die vindt het natuurlijk verschrikkelijk. Nee, die vindt het helemaal niet verschrikkelijk. Die vindt het... Uh, we een soort van... Dus ze staat hier om de hoek. Uh, dat klopt inderdaad. <laughs> dus, uh, we zijn nog samen. Dus ja. tot, na, na die 25 jaar. <laughs> dat gaat eigenlijk prima. Maar uh, nee, we, hebben met, we hebben thuis eigenlijk de afspraak van... Ik ga weg en ik kom ook weer thuis. En that's it. Dus niemand hoeft, hoeft zich zorgen te maken. Ja, maar dat, dan hou je jezelf iets voor. Ja, Dan hou je jezelf misschien een beetje voor de gek. Maar het is, het is wel... Kijk, is dat, dat... Het, is, het, is, het is de enige manier waarop het, waarop het werkt. Mijn vrouw vindt het altijd heel vervelend als mensen op eraf komen en zeggen: van... Is het nou niet spannend? En hoe gaat het met Jan? En is het niet gevaarlijk? En dit en dat. De afspraak is: Ik doe geen gekke. ik ga ergens heen, ik doe geen gekke dingen en ik kom weer terug. En dat is de enige manier om ermee om te gaan, denk ik. Want je kan er toch niks aan doen. Je kan nee. al in Nederland gaan zitten en bang worden en noem maar op. We hebben ook kinderen. Je kan je kinderen allemaal bang gaan zitten maken. Maar je kunt er toch niks aan doen. Dus de enige manier om ermee te leven voor het thuisfront. En dat vind ik wel heel erg knap. Ik dat, vind het dat ook heel dat dat, dat, erg dat, dat, dat, dat, dat, dat ze dat kunnen. Maar dat is wel de enige manier waarop het, waarop het werkbaar is. Je kan ook heel, heel, heel, heel nuchter risicoanalyse gaan doen. En dan zeggen ja, dat, het is wel risicovol werk. Ja, maar je moet het risico... is zo'n afspraak, ja, het is... Ja. Ja, maar je moet het risico ook weer niet overschatten, weet je... Een, de kans dat je, in een, dat, dat je iets overkomt in een oorlogsgebied is dat je net op de plek bent waar op dat moment een autobom ontploft of een raket inslaat of noem maar, noem maar op, die is statistisch ook niet zo heel erg groot. Nee. Hij is natuurlijk groter dan dat je in Nederland uh, on, uh, met een autobom te maken hebt, maar de kans dat je in Nederland een auto-ongeluk krijgt is groter, denk ik. Je hebt een uh, plaat uitgezocht. Ja. Ik ben benieuwd. Mogen we draaien? <laughs> nou, ik zou zeggen, komt u maar. Knal erin. Knal erin. Ik, heel vaak op ik had mijn, het niet bij je verwacht. Mijn je bent een vrij bedeeste persoon. Zo ja, kom je over. bedachtzaam Bedachtzaam. Ja. ja, de Ramones is wel echt de muziek uit mijn jeugd. En uh, ik heb ze een aantal keren live ook uh, gezien. Daar ben er dagen doof, uh, doof van geweest. Van de <laughs> treden van de Ramones. Ooit in een park in, uh, in Rotterdam. Ja, ik vind de Ramones is echt een fantastische band. En, um, en dit wordt ook wel eens gedraaid als er door een woestijn gereden moet ja, ja, ja, ja, worden ja, nou, naar Libië, ja, ja, noem maar wat. Ja, urenlang kan ik naar de Ramones uh, luisteren. En, uh, en die cameraman uh, en die fixer die, nou, reist, die ik, vinden dat allemaal prima. Nou, nee, dat heb ik meestal van een koptelefoon uh, op. <laughs> maar we hebben, een tijdje geleden hebben we, uh, toen reden we door Egypte... en toen hebben we, is, is onze muziek gewoon opgezet in de auto. En toen bleek dat met name de oude country muziek, dus niet de Ramones... maar de Louvin Brothers hebben we toen opgezet. Ik weet niet of ze iets zegt, maar... Um, ik kan me niet bij voorstellen. Het is een beetje eh, tussen Everly Brothers en Hank Williams in, zeg maar. Um, en dat bleek fantastisch te werken in het, eh, op het Egyptische platteland. <laughs> <laughs> maar, maar de Ramones ook, okay, De Ramones echt een... De, het, het, is, het is super eenvoudige muziek. Ze spelen maar drie akkoorden, geloof ja. ik. Alle nummers lijken op elkaar. Het heeft een enorme drive. Ja, ik, uh, ik ben helemaal van de Ramones. Hey, we hebben hier ook een prachtig gevulde minibar. Wat wil je maar, drinken? Nou, dan loop ik even met je mee. Um, kijk, is het helemaal vol nou, met alle drankjes die je maar kan wensen? Ik lust wel een uh, glaasje rode wijn. Wat is... Kijk. Een Torres. Ja, een Torres. Nou, dan heb ik een biertje. Dus koud. Nou, dat moet je ook niet hebben met rode ja, wijn. Dus maar... Ijskoude rode wijn. Ja, dat doe ik maar een biertje. Ja, ja, ja, dat zou ik ook doen. Ja, hier, kijk. Ja. Want uh, het werk wat je doet is natuurlijk ongelooflijk serieus en heftig. Maar is daar in zo'n oorlog... En tussen die correspondenten ook wel eens gezelligheid. Ja, het is een oorlog. Uh, nou, oorlog is niet gezellig, maar het is, het is natuurlijk met de collega's. Je moet het wel ontladen. Uh, je moet, het is, je, precies, uh, je, moet, je moet het ontladen. En um, eigenlijk zijn de collega's de enigen met. Die proost, het, die het ook, ja, proost, Die ook echt weten hoe het is om dat werk te doen, omdat ze het zelf meemaken. Je kan het, het gevoel hoe het is om onder, in een hotelkamer te slapen waar de raketten langs je raam uh, vliegen. Dat is eigenlijk niet aan uh, buitenstaanders uit te leggen. Dus met elkaar heb je wel een uh, enorme band. We helpen elkaar ook heel erg uh, in, het, uh, in het veld. Het is dat... wel echt een soort community. Het is, het is wel een community. En je kent elkaar. Het is natuurlijk een vrij kleine club wereldwijd. Dus uh, je komt elkaar uh, overal uh, weer tegen. En ja, dan is het... Uh, aan de bar vaak best gezellig en afloop van hoewel in heel veel landen wordt geen geen nee voordat dan waar jij toe gaat ja, die ja waar ik dan zit dan zit, zit je weer, zit je weer, met je, weer zit in Iran aan de zit, zit je weer met je vantaatje <laughs> of met je thee maar goed dat, dat maakt op zich ook niet uh, niet uit de waarheid daar gaat het allemaal om eigenlijk ja? Ja, bij jou nou nee jouw werk ja, maar ik, ik uh, ben er dus achter gekomen of nou dat ben ik niet. de waarheid dat is zo'n zo'n groot begrip weet je de waarheid wat is nou in hemelsnaam de waarheid. Iedereen is altijd op zoek naar de waarheid. Uh, in oorlog, gaat het gezegde, is de waarheid het eerste slachtoffer. Dat is sowieso het geval. Ik, ik heb, heb gemerkt... Maar toch jaag jij dat, dat, dat, dat achteraan. Dat, nou, ja, je probeert erachter te komen wat er, wat er feitelijk gebeurt. Ik ben eigenlijk meer op zoek naar de juiste feiten. Kijk, de waarheid. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Daar, daar, daar kan ik niet zo heel erg nee. veel mee. De Assad heeft zijn eigen waarheid. De, de Syrische opstandelingen hebben hun, hun waarheid weer. Ik vind het interessanter om te kijken dan hoe die mensen tot hun waarheid komen. Dan ja. te zeggen van nou, dit is de waarheid. Maar wat ik natuurlijk wel moet doen is de juiste feiten. En erachter komen of het klopt wat mensen mij vertellen. Ja. En dat is natuurlijk heel vaak in een oorlogsgebied, niet het, niet het geval. Want je zit of bij je zit uh, Assad, of, of, bij zijn Assad of bij zijn tegenstanders. En ja. daardoor word je ook beschermd en die willen jou laten zien wat zij willen laten zien. Precies, en die hebben maar één belang en dat is niet de waarheid vertellen, ja. maar de oorlog winnen. Zo zie jij wel eens uh, lege patroonhulsen ergens? Ja, je wordt um, aan alle kanten belazerd en niet alleen... Door de, de, de bad guys, van wie we het verwachten. De Assads of de Gaddafis. Maar ook de, de good guys, de rebellen, de opstandelingen. De burgers, die luisteren je er ook naar. Hoe ging het met in. die lege patroonhulsen? Uh, die lege patroonhulsen, dat is ons twee keer overkomen. <laughs> uh, eerst in Libië. Ik was, uh, we, we werden ergens aangehouden, we reden... In, op een smal weggetje. En mensen die hielden ons aan. En die zeiden: Je moet hier komen kijken. En er was een boerderij. En die was helemaal plat gebombardeerd. En daar hadden burgers gewoond. Het lag nog allemaal speelgoed tussen de puinhopen. Maar er was merkelijk niets van over. En wij liepen zo door die boerderij. De mensen lieten dat ons allemaal zien. En op een goed moment pakte een man. Het lag helemaal bezaaid met patroonhulzen. En vrij grote patroonhulzen. En een man die pakt zo'n patroonhulse en die richt dat op de camera. En die zegt, kijk eens even, hiermee worden wij beschoten door die schurk van een Gaddafi. Nou, wij hebben dat allemaal gefilmd. Ik denk, ja, dat is allemaal niet best. Onder de indruk, ja. Onder de indruk. Nou, nou, het is niet wat. Toen later, en echt pas heel veel later, namelijk toen ik er een boek over aan het schrijven was. En ik die beelden nog eens terugzag. Toen dacht ik, ja, maar dat klopt helemaal niet. Want... Je schiet, helemaal, je schiet helemaal geen hulzen af. Ze hulzen <laughs> blijven achter op de plek van waar geschoten is. Dus het verhaal was precies omgekeerd. Die rebellen die hadden vanaf die boerderij geschoten. Die hulzen ja. die waren van hen. Ja, En als je dan zo aan het schieten bent... want het lag echt bezaaid met hulzen... Eh, dan moet je ook niet haar opkijken dat je een bom nee. vervolgens op je, op je dak krijgt. Exact hetzelfde verhaal, anderhalf jaar later of twee jaar later in Syrië, we worden weer meegenomen door rebellen... die staan op een dak van een verwoest huis... die pakken die patronenhulzen en die zeggen... moet je toch eens kijken waar die Assad ons mee beschikt. Is, ja, deze ken ik al. Precies, daar trappen we niet meer in. Nee, Want jij bent wel... Uh, dat is natuurlijk ook de taak van de journalist... om toch een soort van waarheid ja. te on onthullen. Uh, jij bent ook een keer... Uh, toen was er een skutraket ergens ingeslagen... toen ben jij het aantal doden gaan verifiëren... Hmm. Ja, en dus dat was uh, geloof ik in... De, in Aleppo was dat. Ja. En um, die skut was de avond daarvoor ingeslagen. Wij kwamen daar in de ochtend aan en toen uh, werden er nog allemaal lijken uit de puin uh, gehaald. En het verhaal was dat er honderd of tachtig, ik weet niet meer, maar ongelooflijk veel doden waren gevallen. Uh, en ik heb geprobeerd om dat te gaan uh, tellen. Nou, op de plek zelf was er geen beginnen aan, dat was... Totale chaos. Daar zagen we nog wel twee of drie lijken die uit het puin werden getrokken. Toen zijn we naar de begraafplaats gegaan. Ja, daar waren een aantal vers gedolven graven. Er lagen nog een paar lichamen eh, onder het stof te wachten op een begrafenis. Maar daar kwamen we er ook niet echt achter. Toen zeiden de rebellen van jullie moeten mee naar het mortuarium. Daar liggen dertig kinderen. Toen we daar aankwamen, was er geen kind te vinden. Om kort te gaan, je staat er met je ogen bovenop... En je komt er gewoon niet achter wat er nu werkelijk is gebeurd. We hebben dat ook in zelfs, zelfs bij een begrafenis gehad in Libië. Daar werden, dat was zo'n enorme chaos dat we in de chaos niet hebben kunnen tellen... hoeveel lijken daar nou eigenlijk werden begraven. Of het er nou vijftien waren wat de mensen zeiden. Of acht of drie. En of het nou volwassenen waren of kinderen. Het is vaak zo'n enorme chaos dat het heel erg moeilijk is... om erachter te komen wat er nou werkelijk gebeurt. En heel frustrerend. Is het ook daarom dat jij vaak uitwijkt naar de human interest verhaal... naar het persoonlijke um, verhaal van iemand? Ja, kijk, uiteindelijk doet het er ook weer niet zo heel veel toe of er nou dertig of honderd mensen om het leven zijn gekomen. Ik bedoel, er zijn, maar het gaat erom dat er mensen erom, tegen elkaar dat, liegen. Het, het, het, het, het, het, nou, het gaat erom dat, dat, er, dat er mensen om het leven zijn gekomen. En dat, er, en, en dat moet je laten zien. Dus de, de, de totale paniek en de radeloosheid en de en, en, en de woede en de hopeloosheid van de situatie... die moet je laten zien. En dan doet het er uiteindelijk ook niet zo heel veel toe... voor mijn gevoel of het er nou 50 of honderd of waren. In dit geval je... misschien niet, maar als je in Iran de verkiezingen filmt... dan wil je wel weten of je bij een gekast stembureau staat... Ja, waar ja, mensen ja, ja. acteurs staan ja. te verkondigen dat, ja, ja, dat die dientje is... dat een held is. Ja, dat klopt. Omdat je bij een echt stembureau staat. Nou ja, en, maar Iran ben ik inmiddels een aantal keer geweest... en daar weet ik wel ongeveer... De trucjes die ze daar uithalen. En daar kom je inderdaad bij een stembureau. waar busladingen vanuit het hele land naartoe worden gebracht. En dan, ja. dan mag je dus als pers. mag je op één of twee stembureaus in het hele land. mag je komen filmen. Nou, in dat stembureau staan alle camera's van de Iraanse televisie. Ja. Daar worden allemaal mensen naartoe gebracht. met bussen om te laten zien van het hele volk is aan het stemmen. Daar zijn allemaal mensen die perfect Engels spreken. Zogenaamde, denk ik dan. Gewone kiezers die dan allemaal vertellen hoe geweldig hoe geweldige democratie Iran is. Maar als je dan gaat rondrijden en je neemt een andere afslag en je rijdt Zuid-Teheran binnen... dan hoef je eigenlijk de stembureaus niet eens binnen te gaan om te zien dat daar helemaal geen rijen staan. Nee. En dat er nauwelijks opkomst is. En als je dan uitstapt en je wordt meteen aangesproken door iemand die fluistert... want in Iran fluisteren de mensen altijd als ze de waarheid willen vertellen... En die zegt van, dat nou, is hier vreselijk in Iran. En uh, we zijn helemaal geen democratie. Dan weet je ook wel weer hoe dat. Ja. Je hebt het in je, in je boek soms ook fel. Hè? Dat je zegt van de journalisten moeten op zoek naar wat er echt gebeurd is. Naar nou, de, de verhaal naar de waarheid. En niet in praatprogramma's hun meningje gaan verkondigen. Ja. Daar irriteer jij je aan. Nou, ik, waar, waar ik me een beetje aan irriteer, dat is de, de, de trend die je ziet de afgelopen jaren. Dat het in de journalistiek steeds minder gaat over feiten en steeds meer over meningen. Dat. Uh, geen nieuws, maar views. Zoals zo'n internetkrant als De Correspondent ook als motto heeft... van wij zijn niet voor het nieuws, maar voor de views. En dat zijn dan meningen. Maar ik denk, met mijn ervaring als uh, oorlogsverslaggever... het is vaak al ingewikkeld genoeg om erachter te komen... wat er nou werkelijk feitelijk gebeurt. Mm -hmm. Als je daar al bijna niet achter komt, dan ben je wel heel erg pretentieus... als je dan ook nog eens een keer allemaal meningen gaat geven... over dingen waar je eigenlijk als journalist niet of nauwelijks verstand van hebt. Als okay. dus je kijkt naar al die praatprogramma's die er zijn op televisie en op de radio... en waar journalisten allemaal maar hun meningen geven over van alles en nog wat... en denk je, ja, wat weten we er nou eigenlijk van als journalisten? Wij zijn buitenstaanders, wij moeten de feiten brengen. En laat die meningen nou over aan kolonisten of aan deskundigen... mensen die er verstand van hebben... Hoe laten wij als, journalis als journalisten ons daar ver, ver van houden. Dus ik, ben, ik, ben, ik ben heel erg voor scheiding van... Ja. Uh, Feiten en meningen. En, wel, meningen is ook prima, M maar, maar niet voor journalisten. Maar die vang jij wel het meest. In, in jouw reportages zie je toch voornamelijk de man van de straat die zijn mening over de situatie geeft. Nee, die, nee, die vertelt wat, wat hem overkomt. Dat is wat anders. En, en wat zegt dat? En, en, en die, laat, die laat zien. Kijk, in, in mijn reportages laat ik, laat ik zien uh, wat het betekent voor mensen. En laat de mensen zien hoe, wat er met hen gebeurt. Dat zijn geen meningen. Ik bedoel, dat zijn voor mijn gevoel juist feiten. Je laat zien wat het betekent... Maar dat voor, zijn vijf mensen voor, in voor een oorlog waar... Voor een uh, miljoenen zijn. de dupe van zijn. Ja, maar Hoe ga je daar dan mee om? Toch, toch kun je denk ik wel uh, zeggen dat... Uh, kijk, Het is natuurlijk niet, niet, niet dat één iemand die je interviewt... exemplarisch is voor, voor de hele oorlog. Maar je praat ook met heel veel mensen. Ja. En je gaat natuurlijk wel op zoek naar situaties... en naar mensen waarvan je denkt dat ze ergens voor staan. Bijvoorbeeld We hebben in Noord-Syrië bij een, een gezin gelogeerd. En uh, dat was een heel gewoon gezin. En de vader kon niet meer naar zijn werk, want zijn kantoor in Aleppo... hij was advocaat, dat was kapot gebombardeerd. De kinderen konden niet meer naar school, want de school was uh, inmiddels bevolkt door vluchtelingen. Oma had kanker, die kon niet meer naar het ziekenhuis, want... Uh, het ziekenhuis was ook in Aleppo en dat was niet veilig meer. En ze had geen geld om naar Turkije te gaan. En zo balt zo'n hele oorlog zich samen. Ze hadden, ze hadden weinig geld meer, alles was duurder geworden. Enzovoort, ga zo maar door. De zoon vocht bij een rebellengroep. Een neef die was om het leven gekomen kort daarvoor. Zo balt zo'n hele oorlog zich samen in zo'n gezin. Uiteindelijk is een oorlog dus eigenlijk ook maar een optelsom van meningen. Uh, nee, nee, dat vind ik niet. Een oorlog is een optelsom van, uh, van feiten. Uh, maar ik vind dat je... Je, dat je niet je mening van tevoren... Je, je, je moet altijd kijken naar wat er gebeurt in plaats van een mening te hebben ja. al, op, al op voorhand. Iedereen dacht bijvoorbeeld aan het begin van die oorlog dat... dan heb ik het over de oorlog in Syrië dat het, het volk tegen het regime was. Maar dat was helemaal niet zo. En daar kwamen we pas achter toen we in Syrië zelf gingen kijken en met de mensen gingen praten. En natuurlijk waren dat de meningen van die mensen. Maar het feit was dat een deel van de bevolking en voor mijn gevoel, een, een redelijk aanzienlijk deel dat regime steunde en nog steeds steunt. Ja. En dat is dan wel een feit. <laughs> ja, dat nou klopt. jij weer. Nou jij ja, weer. <laughs> met je meningen. <laughs> nou, maar jij hebt ook wel meningen. Je hebt wel meningen over bijvoorbeeld uh, ho hobbyjournalisten, freelancers. Ja, ja, ik, freelancers. Vind, ja, ja ik, vind, ik vind dat journalisten over één ding een mening mogen hebben. Dat is over journalistiek. Dat is namelijk, uh, daar, daar horen ze wel verstand van te hebben. Ja, dus dat is de enige waar. Ik van vind dat journalisten echt over kunnen meepraten. Want dat is hun vak. Want er zijn freelancers die gewoon maar een ticketje boeken naar Zuid-Turkije. En dan even de grens serie over inrijden. In Om wat foto's praat. te maken. Ja, en dat vind ik niet verstandig. Kijk, iedereen moet het natuurlijk zelf weten. En um, het is je eigen leven. Maar ik denk dan van. Dat, dat, hoe gaat zo'n. Er zijn freelancers die gaan. Die boeken inderdaad een ticket Zuid-Turkije. En hebben verder niets geregeld. Hebben geen contacten, hebben geen geld. Hebben geen uh, kogelvrijvesten, geen verzekering. Hebben vaak niet eens een opdrachtgever. Dus die lopen gewoon die grens over. En hebben geen idee waarin ze terechtkomen. Stappen bij de eerste de beste rebel in de auto. En hopen er dan maar het beste van. Dan denk ik, ja. Hebben zich ook niet verdiept in het verhaal. Dus hebben ook geen idee wat ze daar nou eigenlijk moeten doen. Dus dan denk ik van, waarom doe je dat? Het heeft heel weinig zin. De verhalen die je terugbrengt. Die stellen niet zo heel veel voor. En bovendien... Maar omdat ja, het, even heel is, veel... het is gewoon een enorm risico. Waarom moet je meteen naar het, het, het allergevaarlijkste oorlogsgebied? En waarom zonder voorbereiding? Om het even heel cru te zeggen, wat maakt jou dat uit? Het maakt mij uh, uit omdat je niet alleen jezelf in gevaar brengt... maar ook je omgeving. En je hebt ook te maken met je chauffeur en met je fixer en noem maar op. Dus als je voor jezelf ook geen kogelvrij vest hebt... dan heb je ook geen kogelvrij vest voor je fixer... Of voor je chauffeur. Als je zelf. En die, die fixer en de als, als chauffeur als je... stappen daar toch ook in? Ja, maar die, die, daar, heb, daar ben je ook voor verantwoordelijk. Wij nemen ook altijd een kogelvrij vest mee voor de chauffeur en voor de fixer. Daar, dat zijn mensen van je team, daar ben je voor verantwoordelijk. En als het misgaat, dan moet je ook voor die mensen kunnen zorgen. Dan moet er een verzekering zijn die dat soort dingen regelt. Je bent niet alleen. Kijk, als het alleen maar voor jezelf is. Oké, okay, weet je wel, prima, uh, dan ga je dood. Uh, Maakt hmm. verder, maak, maak verder niet zo heel veel uit. Behalve dan voor de familie is het, is ja. het, is het sneu. En misschien voor jezelf, hoewel. Zelf merk je het dan niet meer. Maar je hebt gewoon te maken met, uh, met, met andere mensen die je in gevaar brengt. Op een goed moment was het zo de spuigaten uitgelopen in Noord-Syrië... dat de rebellengroepen zelf de grens hebben afgesloten. En hebben gezegd van, er komen hier te veel idioten de grens over... die alleen maar chaos en, en, en, en, en aan het veroorzaken zijn... en mensen in het gevaar aan het brengen zijn... dat we ze niet meer binnen willen hebben. En toen hebben ze een regel opgesteld... dat je alleen nog noord Syrië binnen mocht... met een opdrachtgever, met papieren dat je kon aantonen... en perskaarten. Ik, kom, ik werk werkelijk voor een krant of voor een televisiezender... of wat dan ook. Ja. En dat snap ik wel. Jij uh, gaat er naartoe, naar bijvoorbeeld Syrië... omdat je uh, de mensen iets wil laten zien... wat jij ontzettend belangrijk uh, vindt. Nu was er een uh, uitzending in Nieuwsuur, uh, waar uh, de presentator ook daadwerkelijk daar met zijn uh, studio uh, was neergestreken in de Vluchtelingenkamp. Ja, niet, niet met studio hoor. We waren, dat was met Twan Huis. De setting. Waren, we, waren, nou, we waren met z'n met, nou, drieën. Cameraman, Twan Huis en ik. En Tineke Zelen van de Stichting Vluchtelingenwerk. Die ja. was meegegaan als, als studiogast. Dus het was heel erg klein. En uiteindelijk was er uh, om die uitzending... Dat, dat schrijf je ook heel mooi in je boek... want daar uh, maakte je je boos over... was er meer aandacht voor de kosten van zo'n trip... dan voor de vluchtelingen waar de uitzending eigenlijk ja. over ging. Ja, dat was tamelijk bizar. We hadden dus het plan opgevat... om een, een hele uitzending uit Syrië te maken. En de eerste reactie in Nederland was... zie je wel daar bij de publieke omroep... daar klotst het geld tegen de printen. En dan denk ik, ja, lieve mensen... Die A, informeer je nou gewoon eens goed van tevoren, want die uitzending, wat ik al zei, die is met anderhalve man en een paardenkop gemaakt. Die was juist veel goedkoper dan een reguliere nieuwsuuruitzending met allemaal reportages en studio en, en noem maar op. En bovendien, wat maakt het uit? Weet je? We maken daar een, een belangrijk verhaal, al kost het iets meer. Op die verhalen moeten toch gewoon verteld worden. Wij als programma zijn een venster op de wereld. Dan kunnen we wel in Nederland blijven zitten. En wat, wat beeldmateriaal van, van de Telex halen. Maar, maar het ziet ook het er ook een beetje koket uit als het van huis daar rondloopt. Ja, ik had het ook een beetje. Nou, ik heb liever dan niet dat jij daar zou zo, uh, reportages reportage. Nou, ja, maar die zaten er ook in, hè? Die reportages maakt. Ja, ja, ja, nee, we, we, we hebben dat echt gedaan met het idee van we willen laten zien als programma dat we dit belangrijk vinden. En je, la, je geeft het toch extra nadruk. En er is ook. Vrij veel publiciteit rondom geweest, rond die uitzending. Je geeft het toch extra nadruk als je daar met je presentator naartoe gaat. Dan laat je zien: van dit is niet zomaar Jan Eikelbaan die daar rondloopt, een reguliere reportage. Nee, onze Twan Huis, die sturen we er ook heen. Wij vinden dit echt. We willen daar echt. En dat was je echt hebt nog nooit mee. een reguliere reportage daar, gemaakt. Wij wilden daar een. Nou, oké. Okay. Nee, je begrijpt wat ik bedoel. We wilden daar echt een punt mee zetten van wij vinden dit belangrijk, dus laten we dat ook zien. ...in de vorm met een eigen presentator ter plekke. Alleen de wereld wilde het niet zien. Nee, de wereld wilde het niet zien. En die uitzending die is uiteindelijk bekeken door een schamele 300.000 mensen... ...wat voor Nieuwsuur echt heel weinig is. Het was op een zaterdagavond. En op de andere netten was een grote concurrentiestrijd aan de gang... ...tussen twee cabaretiers, ik meen Najib Amali en Joep van het Hek. Die trokken miljoenen kijkers met elkaar. En ja, voor ons bleef er dus heel erg weinig over. Ja. Wat zeg jij dat? Um, ja, ik weet dat als we het over Syrië hebben, dat de kijkcijfers over het algemeen niet, uh, niet, niet, niet, niet echt pieken. Ik bedoel, het, is, het is niet nee. iets wat de Nederlandse kijker heel erg graag wil zien. Trek je dat zelf ook aan? Um, nee. Zou je het origineler kunnen maken? of nee, met... interessanter? Of... Nou, ik zou, ja, nee. Ik, ik, ik heb me daar een beetje bij neergelegd. En het, het, het is zoals het is. Het geeft ook niet. Ik vind het wel uh, goed. En ook erg uh, belangrijk dat we bij Nieuwsuur wel blijven doen en dat we er wel aandacht aan blijven besteden. Ondanks het feit dat het af en toe wat minder kijkers trekt. Die uitzending heeft toen trouwens wel weer geleid tot de grote actie-uitzending op televisie. De hulpactie voor... Waar uh, jij niet serie, aan mee wilde waar doen. Waar ik niet aan mee wilde doen, want uh, ik ben dat toen wel gevraagd. Dat was namelijk, We hadden die uitzending gehad en er was een collega van de VARA. Die had hem gezien en die was er helemaal van onder de indruk. En die zei, we moeten nu echt een hulpactie gaan doen op televisie. Dus die is toen een aantal omroepen uh, bij elkaar, mensen bij elkaar gaan roepen. En die heeft ook aan ons gevraagd van, willen jullie daar aan meewerken aan die uitzending, rekening jullie komen daar vaker, jullie hebben ervaring, dit en dat. Heb ik toen vrij lang over nagedacht, uiteindelijk besloten om het toch niet te doen, omdat ik vind dat uh, onafhankelijke journalistiek laat zich niet combineren met hulpacties. En je, dat begrijp uh, je. je moet... en, en uiteindelijk hebben we dus een, ja, zijn we een kritische reportage gemaakt, juist over die hulpactie. Dat wordt je volgende oorlog. Um, ik vrees dat de, uh, de volgende oorlog de vorige oorlog is, namelijk Syrië. Daar zijn we nog lang niet mee klaar. Ontzettend bedankt voor dit uh, gesprek. Graag gedaan. En succes. Dank je. Ik zou zeggen, ga het boek lezen. Achter het front van Jan Eikelboom. Proost. Proost. Op het veilige Amsterdam. P -N. P -N.